Plaster. En Aldo, weet jij uh, aan wie die een ode geeft in het liedje? Ik heb geen idee. Uh, het is Bob Marley, want op een okay. gegeven moment zingt hij dat ook. Dat kan je aan het begin van het liedje luisteren. Zingt hij, uh, ja, zingt hij Marley. Het okay. is een plaat uit uh, 1980. Zondag in Kennemerland. Je, je blijft op de hoogte. Goedemiddag en uh, welkom bij een nieuwe uitzending van uh, Zondag in Kennemerland. Voor zondag 6 februari 2010. Goedemiddag. Het is 2011. Oh, sorry, 2011. Ja, ja tuurlijk. Nee, ja. Nou, wat kunt u deze uitzending verwachten? We hebben Tjerk de Blauw. Hij staat bij de wedstrijd Bloemendaal DSK. Ook hebben wij Joop van Nes. Die bellen we zo meteen al om kwart over twee. Hij vertelt ons over het handbal, wat uh, gisteren is gespeeld. Nee, vanochtend. Of vanochtend is gespeeld, oké. Okay. En uh, Willem van Densen, hij staat op het circuit bij de Winter Endurance Kampioenschappen. Ja, dus hun gaan we allemaal bellen. En natuurlijk wat u uh, van ons allemaal gewend bent. Dus uh, even kijken. Muziek. Eind... Veel muziek. Uh, regionaal nieuws. Het weerbericht komt er zo meteen al aan. En het uh, raar, maar waar, raar maar waar nieuws. En de uitslagen vind... van de heel ja, En er zijn een aantal wedstrijden bezig. Tenminste een paar beginnen om half drie. En één om half één. Vitesse fijn hoor. Tussenstand is 1-1. Dit is goed hoor. Dit is Amos Lee. En Flowers. Jack de Blauw bij de wedstrijd Bloemendaal-DSK. Goedemiddag hier natuurlijk vanaf veld op de Bergweg in Bloemendaal. Waar die wedstrijd gespeeld wordt tussen de Bloemendaal en DSK. Allebei een hele belangrijke wedstrijd om bij te blijven, om aan te sluiten bij de top DSK. Wat de wind mee heeft in zijn rug, maar ook lastig voetbal is. Als je tegen de wind in de speelt, dat is ook lastig. En toch was het Bloemendaal die in de tiende minuut scoorde. Dat was Wouter Snel, die goed aangespeeld werd aan de rechterkant. En uh, kreeg die bal goed aangespeeld. Hij ging naar de achterlijn, om, uh, ging langs de mans heen en trok hem goed voor. En daar stond Baidie en die Baidi kon hem goed intikken. En zodoende is de stand hier na 10 minuten 1-0 voor Boemerdaal. I balloon every hour I believe in the power Ritme Ritme. Van ZFM. ZFM. ...worden Amos Lee en Flowers. En aan de telefoon hebben wij Joop van Nes. Ja, inderdaad. Goedemiddag Joop. Goedemiddag, luisteraars en heren in de studio. We gaan het hebben over handbal, want vandaag heeft uh, het eerste damesteam van ZTC thuis gespeeld. Dat was al heel erg vroeg, om 11 uur. En ik weet dat er bepaalde dames uh, waren die behoorlijk problemen daarmee hadden. Maar goed, Zandvoorts ging heel voortvarend van start... En uh, stond al binnen 5 minuten met 3-0 voor. Dat is behoorlijk, dat is snel. <coughs> Sorry. <coughs> en uh, de tegenstander wedstrijd 5 uit Amsterdam, die kon daar helemaal niets tegenoverstellen. En uiteindelijk werd het dan uh, 9-2 met de rust. En dan denk je, nou, dit wordt een gigantische uh, overwinning, een heel groot verschil, maar niets is minder waar. Want Zandvoort uh, liet zich in die tweede helft uh, volledig terugdringen. Uh, Nam uh, on. Uh, ja, ja zeg, laat ik het zo zeggen. Geen goede schoten. Het, het was. Uh, schieten zo, zo snel als je maar kon. En dat ging natuurlijk in de eerste helft al goed. Maar dat ging in die tweede helft absoluut niet goed. En uh, wedstrijd kwam steeds dichterbij. Die kwam terug tot uh, 12-6. Het werd. Uh, uh, 12-7. Het werd 12-8. Het werd 13-8. En uiteindelijk werd het 13-9. En dat was dus kiele kiele winst omdat uh, gewoon de, de, de rust in de tweede helft niet aanwezig was bij het team van uh, coach Sven Heller. En dat de dames maar gewoon zelf echt uh, um, ja, uh, doodgooiden, laat ik het zo zeggen. En uh, Westside die, uh, die, die kreeg daar echt uh, een beetje een kick van. En dat is, uh, later is dat gelukkig goed gekomen voor Zandvoort. Maar uh, laat ik zo zeggen, Zandvoort heeft het niet goed gedaan op... Angela Schilpson, nou, de kiepster, die heeft met name in de eerste helft... en ook aan het einde van de tweede helft uitstekend werk verricht. En dat, uh, dat uh, is de, eigenlijk de winst geweest voor uh, ZSC En uh, die uh, gaan nu uh, gewoon lekker net even boven de middenmotor door... in deze uh, binnencompetitie, indoorcompetitie. Want straks gaan we weer naar buiten toe. En dan, uh, dan wordt het echt het handel weer erg leuk, lekker in het zonnetje... en, en uh, ja, uh, daar zitten we op te wachten. Eigenlijk laat ik het zo zeggen. Oké. Okay. Okay. Nou, Joop, hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. En een uh, hele fijne middag verder. Is uh, gelijk. Fijne uitzending. Dank je. We gaan naar Bloemendaal, naar uh, Tjerk de Blauw. Hij speelt hij is bij de wedstrijd Bloemendaal DSK. En Waar die stand 1-1 uh, geworden was in de 20 e minuut. Nu een gevaarlijke aanval van uh, de GK aan de linkerkant van het veld. En uh, de DSK vloog meteen mee. De nummer 11, aan de linkerkant van het veld, heeft hij wel nog steeds de voeten. Maar het is Tim Beren die uh, goed binnenkomt en die bal uh, weghaalt. Weer weerden dan de plaats het Stel dat lukt niet. En dan is het uh, toch nog uh, de DSK die wel bal kan oppikken hier aan de linkerkant uh, van, het, uh, van het veld. En nog steeds gaat die aanval door van de ESK. Dan moet de er weer tussen komen. Kan er niet bij komen. En is het daar Geisje Het Die er goed tussenkomt. Heeft de van zijn voeten. Gaan kijken of hij het doen kan. Gaat we nog weer te de aan de linkerkant hetzelfde. En in plaats van tegen de nummer 7 aan Joris Zwart. Maar dat mag niet. En dan is het de Beren die hem goed weggehaald heeft. Die Beren op uh, die bij. Maar zoals ik in de 20e was het. Uh, een vrije trap aan de rechterkant uh, voor de ESK. Die vallen die kwam voor het doel uh, langs. En uh, daar stond op dat moment uh, Joris Zwart van uh, de ESK. En die kon hem zo inkoppen natuurlijk. En daar werd het 1-1 in die wedstrijd. Hier van nu tegen DSK. ja. La luce che rinasce e coglierne i riflessi su pianure azzurre si aprono ciano Dìa mi accorgo che tutto intorno a me a me musica è da stare uguale di tutti i tuoi respiri su di me festa dei tuoi occhi a me ik Ramazotti en uh, Musi E. En daarvoor hoorde je Panic at the Disco. En Buts. it's better if you do. Zometeen gaan we even kort het uh, regio nieuws uh, behandelen. Wat is er gebeurd hier in het regio afgelopen week. En ook komt het weerbericht even langs. Maar nu eerst. De man die bij de Voice of Holland wel erg populair werd nog steeds. En uh, binnenkort waarschijnlijk met een nieuw album uitkomt. Ik heb het hier over Van Velsen. Grote kleine man Van Velsen. En dit is Unwind. Out of the dark sky the Van blue gaan we naar Tjerk de blauw bij bloemelaan dsk en hier is de stand in de 37e minuut 1-2 geworden voor DSK. Dat was een aanval aan de linkerkant van het uh, veld. En Jack Hout kwam trokken voor En uh, zodoende kon uh, de nummer 8, Waaitsvieland, rustig intikken. Onhoudbaar voor Bassenvelzen. Dat was een goede aanval van DSK. Dat kunnen we duidelijk zeggen. En die maakte slim gebruik van het windvoordeel. En zo staat de stand hier 1-2. En we gaan nog een keer naar Bloemendaal naar Jack de Brout tijdens de wedstrijd Bloemendaal DSK daar is de stand 2-2 uh, geworden. Het was uh, Tim Beren die hem intikte. Het was de vrije trap uh, van Grijsjean Polgeest. Uh, die schoot hem goed in. En uh, hij werd een klusbal. En Tim Beren kreeg die bal nog voorspoedig. En die tikte hem meteen in de linkerhoek. En zo staat die stand hier weer na 28 na, ja, uh, minuten. Weer 2 2. bij Zondag in Kenmerland op ZFM Zandvoort. En Unwind. We gaan door met het regionaal nieuws, want wat is er gebeurd de afgelopen week? We beginnen met twee surfers die gewond zijn geraakt... na een uitstapje op de Hoge Zee bij Zandvoort. De hulpdiensten is aan vrijdag aan het eind van de middag... massaal uitgerukt naar het strand van Zandvoort. Door oplettende strandwachten werd geconstateerd... dat er een kitesurfer in problemen was geraakt op zee...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 Vier aanhoudingen voor diefstal en inbraak, gestolen spullen zoek. In Lissabroek. Politiemensen hielden dinsdagmiddag in totaal vier verdachten aan voor inbraak en diefstal. Omstreeks 1 uur kreeg een politieman argwaan toen twee mannen in de Forchie tia straat uit een dure auto stapten en bij het zien van de agent direct begonnen te rennen. Het meerdere agent is in de omgeving gezocht naar de twee. Een van hen werd aangehouden op de gans -oord. De auto waarin de twee zaten bleek na onderzoek maandag te zijn gestolen in Hoofddorp. Getuigen vertelden dat de politie dat de andere verdachte in een wit busje was gestopt. Op de kruisbaak werd het busje aangetroffen met erin twee personen, waaronder de gezochte man. De bestuurder van het busje bleek niets met de zaak te maken te hebben. De verdachte is in zijn bus gesprongen en had gevraagd of hij hem af wil zetten bij een bushalte. Ondanks dat de man in eerste instantie wegreed, was hij toch weer teruggaan omdat, omdat hij het niet vertrouwde. Hier werd de verdachte aangehouden door agenten. Op aanwijzing van een getuige werden, werden nog twee verdachten aangehouden. Omdat zij mogelijk hadden ingebroken in een schuurtje. Deze twee werden door de agenten gevonden bij de bushalte op de Lissebroekerweg. Uit onderzoek blijkt dat de jongens door de eerder aangehouden verdachten waren afgezet bij de bushalte. De getuigen van die de jongens eerder in de wijk had gezien. verlaat de jongens beide een zwarte gevulde rustzak droegen. De vier verdachten, een 19-jarige Haarlemmer en een, uh, en een hoofddorpers van 16. En en 18 jaar oud en aangehouden, en overgebracht naar een politiebureau. Toen de jongens bij de bus werden aangehouden, maar hadden zij geen rugzakken bij zich. De politie wil graag weten waar deze gebleven zijn. De politie heeft een paar vragen in het onderzoek. Wie weet waar de rugzakken zijn gebleven? Wie heeft de jongens eerder die dinsdag gezien in de wijk? Mensen kunnen bellen met de recherche in Hoofddorp via 0900-8844. Uh, flinke rookontwikkeling uh, bij, uh, bij brand in flat aan de Lorentstraat. De hulpdiensten zijn in de nacht van zaterdag op zondag massaal uitgerukt naar de Lorentstraat in Zandvoort. Om even voor, uh, om even voor half 1 kwam er uh, op de meldkamer een melding binnen dat er een brand zou woeden in de flat. Bij aankomst bleek de brand in de hal en het traphuis te woeden waar een scootmobiel in de brand was gevlogen. Dit zorgde voor een enorme rookontwikkeling. Brandweermannen hebben de scootmobiel geblust en naar buiten gesleept. Bij de brand is niemand gevoerd gewond geraakt, wel zijn enkele personen nagekeken in de ambulance op rook inhalaties. Hevige, hevige schade in het traphuis is het gevolg van de brand. En als afsluiter uh, doen wij het weer. Ja, het weer. Vandaag is het bewolkt, maar het blijft wel droog en zo nu en dan schijnt ook de zon. De zuidwestelijke wind waait over land vrij krachtig tot krachtig aan, uh, en aan zee, hard en eerst nog stormachtig. Kracht 5 tot 8 en de temperatuur stijgt naar maximaal 10 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar ongeveer 5 tot 6 graden. De zuidwestelijke wind waait over land vrij krachtig en een zeehard, kracht 5 tot 7. Morgen overheerst ook de bewolking, maar met name in de ochtend zien we ook af en toe de zon. Het blijft tot ver in de middag droog en bij een vrij krachtige tot harde zuidwestelijke wind stijgt de temperatuur naar maximaal 9 tot of 10 graden. Maandagavond is het bewolkt en valt er wat regen. Maar dinsdagnacht blijft het weer droog. Bij een sterk afnemende en, noord en naar noordwest draaiende wind daalt de temperatuur naar een graad of 4. Stay. you tell me who you are, who you're with, or where you're from? I'm fascinated. blijft toch een goede plaat, hè? bluff en uh, donkerhart. En we gaan over naar uh, Bloemendaal. Daar is de wedstrijd uh, Bloemendaal-DSK. We gaan naar Cherk de Blauw. ...waar het dan nog steeds 2 uh, tegen 2 is... ...en uh, waar we nog een minuut of vijf uh, te gaan hebben... ...tot de rust. En DSK probeert natuurlijk... Uh, ja, ...voor de rust met het windvoordeel... Uh, eroverheen te komen. En dus drie uh, tweede scoren. Nou, maar we noemen uh, al voetbal goed mee. En uh, voetbal tegen de wind erg goed. Met die bal aan de voeten. Houdt hem gewoon laag. Dit en een jooshoff van de linkerkant uit de bal op de voeten. Gaat helemaal tot de achterlijn. Kan hem niet naar vol krijgen. En dat betekent dat er een, ho een hoekschop komt Nee, hij geeft achterbal uh, de dus scheidsrechter. Maar ja, ik kan het niet zien hier. Is het is er weg van mij, maar... Het leek mij dan van DSK te aangeraakt. Nog. Maar ja, dat scheidsje heeft een natuurlijk hier. Bloemendaal wat dus uh, ja, de, de, de wind uh, tegen heeft. En het is gewoon natuurlijk uh, lastig voetballen. Want uh, ja, als je die ballen hoog gaat schieten, dan krijg je ze meteen terug om je oren. En DSK die kan natuurlijk met lange ballen proberen gelijk die spitsen er aan het werk te zetten. Maar dat heeft natuurlijk niet ook alle voordelen met die wind mee. Je moet ze gewoon laag houden die ballen. Komt die uit van, van het domme van DSK... Het is dus Pim Beren die hem onderscheidt. Pim Beren naar Paltjohn. Paltjohn heeft hij wel eens in gaat kijken hoe het doen kan. Hij kan het wel uh, niet binnenhouden. en krijgt dan toch een ingooi, want de eerste zijn er aangeraakt door de, de speler van DSK. En dat is op de hoogte van de middellijn dat er een ingooi komt voor uh, Bloemendaal. Dus Joost Hofke, die zich daarmee uh, gaat uh, bemoeien. Je gooit het naar Gijs-Jan achterin. Die uh, een paar ontzettende mooie vallen al neergelegd heeft. Tegen die wind in. Mooi, lang. En straks komt weer zo'n bal. Precies uh, bij Waaidie. En dan is het wel te snel die er tussen kan komen? Nee, het is de verdediging van de DSK die je net kan weghalen. Dan is het weer. Die hem goed oplicht daar aan de rechterkant van het Hij heeft er heel vrij stuk voor zich. Moet het nu voor zetten. Doet hij dan ook. Zet hem dan ook voor. En dan is het is toch snel die er net niet bij kan komen. En dan wordt hij opgeruimd in de verdediging van de DSK. En dan is het uh, Waardersnel uh, die die bal uh, kan weghalen. En dat betekent dat er uitbraak gelijk komt van deze kamer, rechterkant de van hetzelfde, nummer 10. Daar zat niemand bij van, de van, van Bloemendaal. Komt hij wel voor? En er zit daar uh, Sebastian Thomas die in de dus net nog kan weghalen. En de zit er ook al van die hem door en dirigeert naar Woutersnel. Woutersnel heeft dat wel eens moeten. Gaat kijken wat hij doet. Op bloemen plaatsen naar Ozan. Ozan plaatsen er ook door. Maar er wordt een, een, een, een, een, een, uh, een noordelijke een, vrij een, een, een gegeven voor de schijster. En daar is daar uh, Sebastian Thomas, uh, die is op hetzelfde ligt, geclasseerd in het stadsgebied Hij haalde die bal net weg. Anders had het hier heel gevaarlijk geweest. En dat betekent dat het spel net stil ligt. En met een minuut of twee te spelen, dat zand nog steeds 2 tegen 2 is. I saw you there last night. band The Hype En Do You Know We gaan over naar het circuit Want er staat Willem van Densen bij de Winter Endurance Kampioenschappen Goedemiddag Willem ja, goedemiddag, uh, ja, je zegt het al uh, Winter Endurance uh, kampioenschap dat is een uh, kampioenschap dat uh, jaren terug in het leven geroepen is om uh, gedurende de winter ook uh, de coureurs actief te houden en dat gebeurt dan met uh, Endurance races, oftewel uh, afstand uh, races. In dit geval uh, op deze zondagmiddag is het een 4-oers uh, race, een race die uiteraard aan over vier uur gaat. Ja, de auto's worden ja, minimaal door twee rijders man, Maar in sommige gevallen zijn er dus, uh, zelfs drie of vier. En uh, ja, vanmorgen hebben we daar een uh, kwalificatie uh, voor gehad. Uh, die wel uh, verrassend was uh, vanwege het feit dat uh, Henk thuis met een uh, radical uh, de pole position uh, wist te brokeren. Inmiddels is de race uh, die om 12 uur uh, begonnen, is dan alweer uh, ruim 2,5 ja, uur bezig. Uh, uh, en ja, we zien uh, inmiddels uh, niet meer die Henk Thuis die uh, van pole Position uh, van start mocht gaan uh, aan de leiding. Maar het is een uh, e uh, van naam. En uh, naam in de autosport, naam in Nederland. Uh, de snelste man uh, van Nederland noemt hij zichzelf wel. Dat is uh, Tim Coronel en die rijdt samen met zijn broer en met hun vriend van hun, Mark Koster. En Bas Schothorst uh, van de sponsor. rijden ze met z'n vieren. En ze hebben toch wel een aardige voorstel met die reddertop. Die uh, winterkampioenschap, ja, in het leven groepen zijn al om in de winter bezig te zijn voor de coureurs, Georganiseerd voor de tegen dat is ook een sport uh, ja voor de namencheers, maar we zien daar toch steeds meer en meer uh, mensen van uh, namen in uh, klang uh, in de rondrijden rijden en ja. Als we dan even kijken verder door het uh, stadveld, uh, dan zien we onder andere uh, de naam Bleekemal, uh, Jan-Joris uh, en Huisman, Allemaal uh, grote namen in uh, de Nederlandse autosport, die hier vandaag ook uh, vertegenwoordigd zijn op het circuit. We kijken ook nog even naar de plaatsgenoten van ons, die eventueel uh, in de rondrijden. Uh, Ik kan er maar één terugvinden deze dag, en dat is uh, Peter Vurst. Peter Vurst, jarenlang al actief uh, hier op het circuit, en die rijdt samen met zijn teamgenoten. Peter, dat is Peter Fontein. Zij doen dat in de BMW. Laag uh, lange tijd toch al uh, tegen de top 10 aan. Maar wat uh, problemen heeft hun uh, wat verder terug voorop uh, in het geld. Met nog een uh, kleine uur nu is het uh, nog steeds een keer van uh, Tom Coronel. Tim Coronel, de tweeling uh, Tim en Tom Coronel. En Mark Kosten met Max Schottels. Die aan de lijn We gaan in deze race. Oké okay, Willem, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Hour here. The kind of place you should bring your own UV ray. It's not a big problem with me. On the shirts, this little self restraint I'm a non-believer, but I believe in these dirty little wicked games. Sticks and ladders advice. De nieuwe van de One Bats en die heet Jump into the Wag. En we gaan door naar de 1 uitslag in de Eredivisie en 3 tussenstanden. Ja, Vitesse fijnert is 1 tegen 1 geworden. En er zijn er om half drie drie wedstrijden begonnen. Groningen tegen Willem 2 is 0 tegen 0. Utrecht Twente nog steeds 0-0.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 Studenten van de hogeschool in Holland, in Diemen, hebben op grote schaal gefraudeerd met tentamens. Ze kregen van tevoren de opgave. Het begon met een klein groepje studenten die uiteindelijk een grote groepen de tentamenopgave doorverkochten. Het vertrouwen van de leraren van in Holland, in Diemen, in de leerlingen, heeft een enorme deuk opgelopen, zo meldt de school. In zijn woonplaats Amsterdam is de oud-springruiter Anton Ebben overleden. Hij bleef in de jaren 70 zijn grootste successen. In 1977 won Ebben met de Nederlandse ploeg Goud op het EK in Wenen. In 78 werd hij met de landenploeg tweede op het WK in Aken. Anton Ebben is 80 jaar geworden. In Californië is een man gedood door een haan. Dat gebeurde toen de politie een inval deed tijdens een illegaal hanengevecht... Alle aanwezigen sloegen op de vlucht. In de chaos vloog een vechthaan tegen een slachtoffer aan. Vechthanen hebben een vlijmscherp mesje aan een van hun poten. En het slachtoffer werd zo ongelukkig in zijn been geraakt dat hij is doodgebloed. Het weer in het zuidoosten is nog veel bewolking. Op andere plaatsen zonnig en droog. Vanmiddag overal zon. Geleidelijk neemt de wind in kracht af. Het wordt ongeveer 8 graden. Morgen is nog grijs, later zonnig. Vanaf donderdag toenemende kans.